schreurs met het NWS journaal Wielrenner... ...hij greep daarna naar zijn pols en wilde nog doorgaan... ...maar hij werd uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. Wat er precies met hem aan de hand is, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of Dumoulin nog een actie komt... ...tijdens het Olympische Spelen in Rio de Janeiro. In Amsterdam is een man met een baby in zijn armen uit het raam gesprongen. Ze hebben de val allebei niet overleefd. De politie heeft nog steeds de omliggende woningen ontruimd... en de omgeving rond de straat in Amsterdam-Zuid afgezet... omdat een handgranaat in het huis ligt. Daarom is de explosieve opruimingsdienst aanwezig. Er is ook een arrestatieteam bij het huis. Waarom, is niet duidelijk. De man sprong vanaf de eerste verdieping met zijn kind naar beneden. Boven de Indische Oceaan is een militair vliegtuig uit India van de radar verdwenen. Het toestel was met 29 mensen aan boord op weg naar een eilandengroep in de golf van Bengalen. Halverwege de route verdween het boven zee. Er is een grote zoekactie op touw gezet. De Vierdaagse heeft even bezoek gehad van koning Willem-Alexander. Hij bezocht Kuik om iedereen op de laatste dag van de 100ste Vierdaagse hart onder de riem te steken... Al veel wandelaars hebben op de Via Gladiola in Nijmegen de finish bereikt. Velen van hen zeggen dat de honderdste editie van de Vierdaagse een zware was. Vanwege de hitte vielen meer lopers uit dan in de afgelopen jaren. Het weer van tijd tot tijd zon, het is 23 tot 27 graden. In het binnenland later weer kans op regen, hagel en onweer. In het weekende blijft het zomers, met morgen nog kansen op buien en zondag meer zon. En dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en afrit Bunschoten... 10 kilometer met een uur vertraging. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... tussen Eenbrugge en Voorthuizen... 18 kilometer file, dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Muidenberg... 2 kilometer voor Diemen 4... A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Knopendel 9 kilometer file met een uur verdraging. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht na een ongeluk. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en Afritkerk Driel... 3 kilometer. A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere en Lelystad... 3 kilometer met een half uur verdraging. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knoopend-Everdingen en Noorderloos... 7 kilometer. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst... 6 kilometer...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 hier op ZFM Zomvoort. En we zijn begonnen met de nummer 10 de tweede uur. De snelste stijger van deze week. Fuyamo met de Drop Dead Low. Ondertussen pas vijf weken lang in de lijst. Vorige week nog op 22 dus. Deze week alweer op nummer 10. En we hebben nog maar een paar platen te gaan. En we hebben er al een hoop gehad. En een hoop overgeslagen. En vorige uur was ik... Uh, ja, niet helemaal aanwezig, omdat we ook bezoeken in de studio hadden. En ik even een klein overleg zat. Excuses daarvoor. Maar daar uh, ga ik je wel een klein overzicht geven van uh, alle 30 platen. die we wel en niet hebben gedraaid tot op heden. En ik zal het uh, rustig aan voor je doen, zodat je mee kan schrijven. Op 40 staat uh, Pink Just Like Fire. De nummer 39, de Chainsmokers. met Don't Let Me Down. Op 38 staat Jess Glynn Ain't Got Far To Go. En op 37, Major Laser met Light It Up. 36 dan, DNC, Cake by the Ocean. En op 35, Megan Trainer met Gnome. 34 is een handen van de Handsome Poets met Get Up. En 33, Jonas Blue featuring GP Cooper met Perfect Strangers. De nummer 32 is David Quetta met This One's For You. En 31 is Ellie Goulding, Something In The Way You Move. En nummer 30 vinden we dan de, dan de nieuwe binnenkomer van deze week. Zeg Noel samen met Sophie. Met Trumpets en op 29 zijn meu met een final song. 28 Walking on Cars met Spinning Cars. En Dubs featuring Dante Leon met Angel op 27. Op 26 Sean Mendes met Treat You Better. En op 25 Ganesh featuring Olivia O'Brien met I Hate You, I Love You. 24 is het handen van 21 Pilots met Stressed Out. En nummer 23 is Lucas Graham met Mama Said. De nummer 22, Dua Lipa met Be The One. En de nummer 21, Martin Jensen met All I Wanna Do. Voor twee weken geleden nieuw binnengekomen, op 30 was die. Vorige week blijven zitten op 30 en nu dus uh, wel ineens negen plaatsen gestegen. De nummer 9, de nummer negen, waar was het te even? Ah, ja, de nummer 20, Charlie Poot. samen met uh, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. De nummer 19 is Sam Feld, uh, samen met Lucas and Steve featuring Wolf met Summer On You. Op 18 staat Daps met La La Land en op 17 Selena Gomez met Kill'em With Kindness. Op nummer 16 dan Red Chili Peppers met Dark Necessities en nummer 15 Charlie Poot met One Call Away. De nummer 14 Dua Lipa Harder Than Hell en de nummer 13 Willie William met Ego. Op 12 vinden we Ariana Grande met Interview. en de nummer 11 is Time Flies Once In A While. En nummer 10 was uh, Toe Jamo met Drop Dead Low. En die draaide ik net voor je. De, de Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij gaan nu de nummer uh, 9 voor je draaien. 10 weken lang in de lijst en uh, deze week uh, blijven zitten. Heli Steinfeld is dit. What are we fighting for? Seems like we do it just for fun. In this stupid war. We play hard with our plans.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 We do it just for fun in this, this stupid world. We play harder with a plastic eye. Oh, De negen van deze week, Haley Steinfeld samen met de DNCE met de Rock Bottom. Iedereen heeft deze plaat een hele mooie derde notering gehad. Maar deze week is die net zoals 19 andere platen blijven zitten op een 19e plaats. Even wat anders dan. Del gaat mogelijk namelijk een rol spelen in een film. The Death and the Life of John F. Donovan. De zangeres zal te zien zijn in een film met Natalie Portman en Kit Harington. Xavier Dolan is uh, verantwoordelijk voor het project en hij maakt al eerder de videoclip van uh, Hello. Adele wil geen uh, fulltime actrice zijn, maar ze heeft genoten van de samenwerking met uh, Dolan. En hij heeft uh, de overtuiging dat ze veel kan laten zien op het scherm. Zo vertelt een uh, insider aan de Daily Star. Nou, wanneer de opnames voor de film plaatsvinden is nog onduidelijk. Adele zal haar bijdrage waarschijnlijk opnemen wanneer ze met vakantie is. In haar concertplanning is daar tot november maar weinig ruimte voor nu ze bezig is met haar 25 tour. Waarmee ze in totaal uh, 105 concerten geeft in Europa en Noord-Amerika. Adele verrast haar uh, volgers deze week ook op Instagram. Tijdens haar verblijf in Vancouver liet ze zich uh, zonder make-up fotograferen. Uh, Adel, die nauwelijks iets laat zien van haar privéleven, laat op die foto ook haar uh, trouwe 4 voor Louis, vernoemd naar Louis Armstrong, zien. Nou, het verhaal gaat uh, dat ze deze hond eerst Britney Spears, <laughs> Britney Spears wilde noemen. Uh, toen de hond echter begon uh, mee te janken op een nummer van Armstrong, wisten ze dat ze die keuze als naam uh, beter was. Nou, tot zover uh, Adel Niels. Ik heb straks nog een uh, kleine uh, what the fuck is nou uh, weer met Justin Bieber aan de hand voor je. En nog uh, meer uh, nieuws omtrent artiesten. Maar natuurlijk ook uh, meer muziek. En dat gaan we doen met de nummer 8 van uh, deze week. En dit is een plaat die uh, ondertussen 11 weken lang in de, week, uh, in de lijst staat. Kangs versus Cooking on Three Burners. Top 10 zijn aangekomen, zijn er een hoop zomerse nummers. Zoals deze, Kang's vs. Cooking on Three Burners. Met het prachtige This Girl, de nummer 8 van deze week. En hij staat, zoals ik al zei, 11 weken lang in de lijst. En ooit een mooie nummer 4 plaats gehad. Hey, uh, ik zei net al, wat de fuck is er nou met Justin Bieber aan de hand? Want hij heeft een officiële waarschuwing gekregen van de autoriteiten in Toronto... De Toronto Animal Service heeft een brief gestuurd naar Justin Bieber... dat het hem niet is toegestaan om in de stad geen gekke dingen meer te doen met wilde dieren. Wil, wilde dieren. Nou, de brief werd verstuurd nadat de zanger eerder foto's van zichzelf deelde... met een Bengaalse tijger en een jonge leeuw. De organisatie wijst de Canadese zanger op de plaatselijke wetgeving... die hij met de foto's al heeft overtreden, zo meldt Hollywood Reporter... Het is duidelijk dat uh, Justin een hart heeft voor dieren. En uh, zoals de meeste mensen heeft hij geen idee wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Nou, zo liet de organisatie dat weten in een uh, eerdere verklaring. De brief is uit voorzorg naar Justin Bieber gestuurd om een toekomstige overtreding van de wet te voorkomen. Bieber en zijn management hebben nog geen reactie gestuurd op de brief of die ooit zou komen. Dat is uh, altijd een uh, grote vraag. Nou ja, een ander een stukje ander nieuws dan. Want als dan deze twee dames zelf ligt, gaat het gebeuren? Zij denken, wat dan nou? Een samenwerking schrik niet tussen Britney Spears en Selena Gomez. Het kwam een beetje uit de lucht vallen... maar dinsdag zei Selena Gomez in een Snapchat-video... Nou schatje, technisch gezien heb ik een duet gedaan met Britney... getiteld Hands. Koop dat! Daarmee wijst Gomez op een nummer Hands... dat vorige week verscheen om geld in te zamelen... voor iedereen die getroffen is door de schietpartij... rond de nachtclub in Orlando... Het videofragment kwam via een fan op Twitter terecht. En daarmee ook onder de aandacht van Miss Spears zelf. Zij kon het idee niet weerstaan om daadwerkelijk een duet te gaan doen met Selina Gomez. Technisch gezien, ja, zo liet Spears weten over het duet wat ze inmiddels hebben gemaakt met Hens. Maar wanneer gaan we werken aan ons echte duet? Nou, Selina Gomez heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze een fan is van deze dame. Zo was haar eerste concert ooit van Britney Spears, net als haar eerste cd. Het nummer Whiplash werd geschreven door Britney Spears... en stond op, een, op het derde studioalbum van Selena Gomez en The Scene. Nou, Dat echter uh, was toen geen bewuste actie, maar een afdankertje van een nummer... dat het album uh, van Britney Spears zelf niet haalde. Nou, Benieuwd uh, wanneer dat komt? hou uh, ons gewoon in de gaten. Blijf gewoon iedere week uh, luisteren. Dan uh, zal het vanzelf uh, naar voren komen... Hey, zo direct heb ik nog wat meer uh, nieuwtjes over de artiesten voor je. En natuurlijk uh, gaan we kijken hoe de Nederlandse top 40 uh, eruit ziet. Maar eerst gaan we naar een uh, andere dame luisteren die uh, best wel in dat uh, rijke thuis hoort. En dan heb ik het over Ariane Ariana Grande. Met het prachtige nummer van haar Dangerous Woman op nummer 7 hier op... de uh, Euro Breakdown. Op CFM Zandvoort. Don't need make my to test my limit.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 Aan de, kant de, de nummer 7 op uh, de lijst van Europa deze week. Met Dangerous Woman. En ze staat er uh, met nog een nummer in: uh, Interview. Ze staat op een twaalfde uh, plaats van haar. Hey, de nummer 6 dan. Die uh, staat ondertussen alweer uh, 7 weken in de lijst. En dit is de, een van de drie platen die in de top 10 uh, wel gestegen is. De nummer 10 dan, die was uh, de snelste stijger. De nummer 6 is gestegen. En uh, daarna hebben we nog vier zittenblijvers en uh, één stijger, welke dat is hoor je sowieso. Maar de nummer zes in ieder geval is vier plaatsen gestegen in de zevende week. James B. is dat met Best Fake Smile. En dat is meteen de hoogste notering voor deze man met deze plaat. James B. ga je naar luisteren met Best Fake Smile hier op uh, ZFM Zandvoort. No,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 week, James B. met de uh, Best Fake Smile. En weet je eigenlijk alles nog uh, over James B.? Ik heb het dan uh, zeven weken geleden wel verteld, maar uh, ja, ik doe het wel gewoon nog een keer, want in de zomer uh, van 2013 brengt James B. zijn eerste mini-album, The Dark of the Morning uit, en een uh, klein, juli, uh, klein jaartje later is Let It Go, de opvolger ervan, waarvan het titelnummer de Britse hitlijsten weet te halen. Nou, ondertussen had de zanger al een tour achter de rug samen met José. Uh, nou, eind 2014 verschijnt uh, Hold Back the River, afkomstig van zijn uh, echte debuutalbum Chaos and the Calm, dat in maart uh, 2015 verschijnt. Het wordt de eerste top 40 hit voor uh, James Bay, die ook nog eens uh, wordt uh, onderscheiden met de Brit Award Critic Choice. Ook Let It Go, dat uh, ja, afkomstig is van Chaos and the Calm, staat eind mei in de top 40. Nou, later volgen de singers If You Ever Want to Be uh, in Love en Best Fake Smile Best Fake Smaal kwam dus uh, zeven weken geleden in de top 40 van Europa terecht. Hey, het is uh, bijna half drie en dan weet je hoe laat het is. Ja, nee, je, je weet sowieso hoe laat het is. Maar waar het tijd voor is, dan ga ik even klappen. Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. Ja, inderdaad. Uh. Op dit moment is de Nederlandse Top 40 uh, wordt hier gepresenteerd op. Uh, de, de, de, de, de, de, de. <lacht> op dit moment wordt de Nederlandse Top 40 uh, gepresenteerd uh, op Radio 538. De collega's uh, zullen we maar noemen. En ik ga hem even in vogelvlucht uh, een je doornemen. Op nummer 40 vinden we een plaat dat al uh, 30 weken lang erin staat. 10 plaatsen gezakt deze week, dat is uh, Mike Posner met I Took A Pill in Ibiza. Tiny Timpa samen met Sarah Larsen met Girls Like staat op uh, nummer 39. En op nummer 38 vinden we een nieuwe binnenkomer in de Nederlandse top 40. Die is van uh, One Republic met Wherever I Go. DNC met Cake By The Ocean staat ondertussen alweer uh, 20 weken in de lijst. Deze week 2 uh, plaatsen gezakt naar 37. Nieuw binnengekomen in de lijst is uh, de nummer 36. Sack no samen met Selfie met Trumpets. En Cheats Coats met uh, crisscross Cross Amsterdam staat op een 35 e plaats met hun nummer 6. Designer met, uh, met de nummer Panda staat op 34. En 21 Pilots met Ride staat op 33. Op 32 in de Nederlandse top 40 staat Fifth Harmony met Work From Home. En op 31 dan Ken Jones met Don't Mind. Janique met Fielder The Love in de Samveld uh, Edit staat op een hele mooie 30 dertigste plaats. En op 29 staat Meu met Final Song. Nieuw binnengekomen is de nummer 28, Fifth Harmony samen met Freddie Webb met All In My Head. Be Brave uh, met One Night Sand staat dan op uh, 27. En op 26 vinden we Dua Lipa met Harder Than Hell. Sam Veld samen met Lucas en Steve featuring Wolf met Summer on You staat op een 25 e plaats. En op 24 vinden we I Hate You, I Love You van Ganesh. Nou, Chesto's met John Lattin met Summer Night staat op 23. De nummer 22 dan John Fraser met Do or Die. 21 bestiel met Good Grief en Adele. Send, me, send my love to your new lover op nummer 20. De nummer 19, Time Flies met Once in a While. En op nummer 18, Jonas Blue met Perfect The Strangers. Ariana Grande met Interview staat op nummer 17. En op nummer 16 staat The Chainsmokers met Don't Let Me Down. Willie William met Ego op nummer 15. Prachtig nummer, ik versta er alleen geen ene fuck van, maar dat maakt niet uit. Zo zijn er wel meer uh, nummers. En uh, de nummer 14 dan, Broederliefde met a Jungle. En Sia met Cheap Trails op nummer 13. De nummer 12 is een uh, Nederlandse handen. Five samen met Everjack met Hey. De nummer elf, Alvaro Soler met uh, Sofia. En de nummer 10 is Drake met Too Good. Shawn Mendes Treat You Better staat op nummer 9. En op nummer 8 staat Calantis met uh, No Money. Nummer 7 is een handen van uh, Enrique Iglesias met Dua El Corazon. En de nummer 6 dan David Guetta met This One's For You. De nummer 5 is This Is What You Came For van Calvin Harris en Rihanna. En op nummer 4 waarschijnlijk wel uh, een van de grootste zomerhits van 2016. Die hoort samen met Elvis Crespo met Bailar. De nummer 13 dan is in handen van Kungs vs. Cooking on Three Burners met Dish Girl. De nummer 2 Drake met One Dance. En het is bijna geen verrassing meer wie er op nummer 1 staat. Dat is namelijk Justin Timberlake met. Can't stop that feeling. De, de, de Euro Breakdown op Vrede. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij genanmen de nummer 5 draaien uit de Europese hitlijsten. En dat is niemand minder dan Kelvin Harris. By samen day, met Rihanna. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her. But she's looking at you. valt even uit, maar uh, dat is geen probleem. We beginnen gewoon opnieuw uh, met uh, dit uh, nummer. Uh, de nummer 5 van uh, deze week, dus uh, Calvin Harris was dat met uh, Rihanna samen. En uh, even kijken. Ja, we gaan nog gewoon uh, nog een keer draaien. Van nog een keer totdat het kan. Vanaf Lightning, het begin. Daar zorgen is dat je niet Dus Misschien een uh, beter idee. Moves. This is what you came for, Calvin Harris. De nummer 5. dus you what you came for. De nummer 5 van deze week, Calvin Harris. Samen met Rihanna, this is what you came for. Prachtige plaat die dus uh, alweer uh, ondertussen drie weken pas uh, in de lijst staat. En uh, nu uh, voor de, de tweede keer op nummer 5. staat. Ja, tweede keer op nummer 5, dus Ik moest even kijken hoor. Ik wist uh, ook niet helemaal uit mijn loop. Hé, hey, uh, nog een klein beetje nieuws dan uh, voor je... Want, uh, even kijken, uh, welke wat zullen we doen? Ja, nog een what the fuck is er nou weer met Justin Bieber. En hand. vind ik wel al leuk. Gewoon omdat het kan. Want uh, uh, ik heb het twee zelfs voor je. Want uh, Justin Bieber zijn buren blijven klagen. Het is inmiddels 2,5 jaar geleden dat Justin Bieber een enorme ruzie had met zijn buren. En daar hebben ze nog steeds gewoon last van. Nou, Jeffrey en Suzanne Zwart hebben aangegeven nog steeds uh, medische problemen te hebben na de overlast van Justin Bieber. Zo klagen ze volgens TMZ nog steeds over buikpijn, hoofdpijn en andere lichamelijke klachten door hun traumatische ervaring. Vertegenwoordigers van Justin Bieber zouden het tweetal via de rechter willen laten onderzoeken. En mentaal laten evalueren om de waarheid van hun uh, aanklachten uh, boven tafel te krijgen. In 2014 gooide Justin Bieber eieren naar het huis van zijn buren. Een aanklacht. Nou, daarna zou hij hebben gespuugd op zwart. Opnieuw een aanklacht. Ook zou een bodyguard hebben gescholden. Weer een aanklacht. Nou, de twee buren lijken er een uh, hobby op na, op na te houden. Nou ja, ik weet niet uh, waar ze op uit zijn. Ik denk uh, Amerika, Amerika kennen dat ze voornamelijk op uh, geld uit uh, zijn. Hey, jij heeft wat anders over uh, Justin. Want wat doe je als uh, je Justin Bieber heet... en je wilt ontspannen en een filmpje pakken? Nou, dan huur je gewoon een complete bioscoop af. Afgelopen maandag heeft hij een complete bios geboekt... om te kunnen kijken naar de Secret Life of Pets... in het AMC Theater op Times Square in New York. Hij kreeg uh, gezelschap van de 22-jarige Chantal Jeffries. De twee werden al eerder in verband gebracht met elkaar in 2014. En Love Yourself zou een nummer zijn dat hij schreef over haar... Na de laatste tijd gaan er meer uh, geruchten dat de twee elkaar vaker zien. Een In de insider vertelt Bieber vindt Chantal leuk. Hij denkt dat ze geweldig is. Chantal zou graag uh, afspraken maken met Bieber als ze daar klaar voor zou zijn. Nou, daar gaat uh, op te maken dat Justin op dit moment uh, geen vaste relatie wil. Jeffries was uh, voor, de, voor het uh, bioscoopbezoek ook aanwezig als VIP tijdens de Purpose Concert van uh, Justin Bieber. Nou, tijdens dat concert in Madison Square Garden verscheen ook Jadon Smith op het podium. En dat gebeurde zes jaar eerder ook op hetzelfde podium toen hij met de zoon van Will Smith het nummer Never Say Never deed. Ik weet niet wat die Justin allemaal wil. En ik denk jullie als luisteraars hebben zo vaak over die Justin Bieber dat hij het waarschijnlijk een grote fan van is. Nou, zijn laatste nummers waren wel goed, maar voor de rest was het gewoon een... Uh, ja. Nou ja, ik laat hem maar uh, in het midden. Hey, uh, Ariane Grande dan, daar ben ik dan wel weer fan van. Uh, die heeft een uh, eigen uh, geurlijn. En uh, woensdag is onverwachts een nieuw geurtje van Ariane Grande op de markt verschenen. Grande maakt het uh, nieuw zelfbekend via Instagram. Sweet Like Candy, de naam van het nieuwste Grande geurtje, heeft dezelfde verpakking als haar eerste parfum, uh, Ari, maar is meer roze. Pregnantica. Pre pre pre pre ja, ja, deelde de geurstaanstelling en beschreef het als uh, zoet met manier, slagroom en een vleugje marshmallow. Ik weet niet of je daar heel vrolijk van wordt, maar het is het derde geurtje dat uh, Ariane Kandé in een jaar tijd op de markt brengt. Het flesje van het nieuwe suikertje, uh, ruikertje kost uh, 45 euro, dezelfde prijs als haar uh, vorige luchtjes Ari en Frankie. Nou, mocht je nou naar uh, Marshmallows, Pinot, Slagroom uh, willen gaan uh, ruiken, uh, dan, uh, ja, dan is vast wel binnenkort hier te koop in uh, Nederland. Dat uh, weet ik uh, wel zeker. Hey, uh, tot zover uh, even de nieuwtjes uh, van uh, deze week. We gaan gewoon naar uh, de zomershits uh, luisteren die nog uh, in de lijst staan. Ik heb nog maar uh, vier nummers te gaan. En uh, dan logischerwijs is de eerste die we gaan draaien de nummer 4. En uh, naar mijn weten wel uh, een van de lekkere zomerhits. Alvaro Soler zit met Sofia. Zeven weken in de lijst. En ook uh, blijven zitten deze week. Alvaro Soler met Sofia. Barcelona geboren en als uh, tienjarige jongen naar Japan verhuisde deze Alvaro Soler. En heeft hij daar al uh, nou op gedaan hè, met um, studiegenoten. Uh, uh... Startte hij de groep Urban Lights op. Waarmee voornamelijk uh, indie pop werd gespeeld. En in 2015 besloot Alvaro het dan over een compleet andere boeg te gooien. En zich te concentreren op Latin. Nou, dat uh, resulteerde in El Mismo Sol. Dat in, uh, Italië de eerste plaats uh, wist te veroveren. En daarna ook uh, in de rest van Europa succesvol werd. Nou, dit jaar heeft hij dan uh, zijn uh, ja, nieuwe zomerse track uh, gemaakt. Sofia, dat is in Nederland dan uh, zijn tweede uh, top 40 hit. Ook overigens uh, van de Europese lijst zijn tweede top 40 hit past. Maar meteen met een vierde notering in maar uh, zeven weken tijd kan ik wel zeggen dat hij het uh, bijzonder goed heeft gedaan. Het is ook een heerlijke plaat, een heerlijke zomerse plaat. Nou, nog meer zomerse platen staan in de top 3 waar we nu aan toe zijn gekomen. De nummer 3, de nummer 2 en de nummer 1, logischerwijs. Welke dat zijn, dat hoor je zo. Maar eerst gaan we luisteren naar hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3: Nummer Give me your love. I need give me your heart. I'm give me your love. I need it, give me your heart. I'm give me your love. I, oh, yeah. I number Hero Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Zo zag het op drie er uh, vorige week uit. En als je goed opgelet hebt, dan weet je dat de nummer 3 al uh, anders is. Want Ariane Grande, die vorige week op drie stond, die hebben we al gedraaid. Op een uh, zevende plaats uh, namelijk. De nummer 3 van uh, deze week is uh, namelijk Dior met Bailar. Mami, je zegt je Despacito. Mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mami. Después. ...samen met Dior, ...de prachtige Bijlaar... ...de zomerse plaat die uh, zeker weten nog wel... Uh, ...misschien zelfs een top 1... Uh, ...of een nummer 1 noteringen... ...gaan neerzetten. Hey de nummer 2 dan... ...Give Me Your Love van Sigala... Uh, ...samen met John Newman en uh, Nile Rodgers... ...negen weken lang in de lijst... ...en uh, blijven zitten deze week op een uh, hele mooie tweede plaats... ...zo direct de uh, nummer 1... ...maar eerst dus Sigala...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 Won't you give me your love? met die herkenbare stem van uh, John Newman, Newman erin. Hey, het is uh, tijd voor de nummer 1 van uh, deze week. En uh, ja, het is geen verrassing meer. Justin Timberlake staat erbij met Can't Stop The Feeling. Elf weken alweer in de lijst. I electric, wavy when I turn it on. Off of my city.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 ...nummer 1 van uh, deze week... ...in de Europese top 40. Feeling. Hier op uh, ZFM's voor ...Justin Timberlake... Oh, oh, oh. ...met uh, Can't Stop the Feeling... 26 jaargang aflevering 30 van vrijdag 22 juli 2016 zitten weer op. Deze week hadden we 11 stijgers, 20 zittenblijvers, 8 dalers en 1 nieuwe binnenkomer. wel samen het met Trumpets is in de lijst gekomen. G is heeft helaas de lijst moeten verlaten. Hé, hey, bedankt voor het luisteren. Ik ben er volgende week weer gewoon tussen 3 en 5. Doei, doei. Uh, Stadler? Stedler. Uh, wat? Is dat het? It? Yes, it's over. How do you like it? I don't know. I slept through the whole thing.